Hallo! Hallo! Diergaarde! Edwin! Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag, is oh. zijn de haag meneer Diergaarde. Hij is echt een toos van ja, dichtbij ook heel he. heel leuk. Nee, uh, dat komt zo. Uh, wij, we uh, ben nu nog bezig. Oh, want wij komen even, even live, omdat het allemaal live is oh, deze hele week nou. al. Ja, het is dus allemaal live op 3, hè? FM 3, hè? Ja, FM3, hè? ja zeker. Toch toch? Heel erg leuk. Maar, dus uh, uh, wij komen even wou... live, komen we vertellen ja. dat de Dick Vormekas-show gaat beginnen. Maar dan nou wou ik vragen... Ja, zij uh, willen even wat vragen al nu. Dus ze zegt u, tegen uh, mij, als ik u zie, ga ik even wat vragen. Ja, ja, als u uh, meneer mekaar ziet, zou ja. u uh, willen zeggen dat we even iets later komen? We moeten even langs de Bloemist. Ja, we moeten even langs de Bloemist, hoe zo... Langs nou, de ik heb van de week die vingerplant toch uh, gekocht? Ja, nou en? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Nee, ik krijg hem niet aan de gang, ik heb Ach, alles geprobeerd. Heb je de gebruiksaanwijzing goed doorgekeken, Toos? Ja, maar die is in het Italiaans. Ja, daar kom je ook niet ver nee, mee. Dan nou, dan, we... dan lopen we even langs de is. Ja. Als u dan, uh, meneer Deegarde, als u niet vervelend vindt... ...als u even de dik voor elkaar zo wil aankondigen... ...kan u even live? Ja, live. Even live, Leuke, dat is lekker. Ja. Het is de hele ja. live. Ja. Ik vind alles ja. lekker live. Ja. Live op heel veel Oh, als maar live is, ja. kom, Toos, dan gaan wij naar de ja, droeggist. Okay. Heb je nou de spullen bij? Dank u wel, meneer Deer tot, eh, volgende keer, hè. Dit is de 3FM Live Week. En het is zaterdag. Ik show. Je mensen? Uh, daar ik. zijn we weer. Hè? Nou, Wink van Hartwerken, ja. daar is je weer. De Dick voor elkaar Show, oftewel uh, de Dijk Dick voor iets Harder Show, uh. zoals de Fransen zeggen. Hallo, Dick. Uh, we gaan gauw beginnen, Hallo, want Dick. we zitten. Noki, ik, ik doe net of ik het niet hoor. We zitten uh, ik nog wil ik even ik, vertellen. Ik, ik probeer net te doen, dus uh, ik, ik, ik hoor het toch, dus ik vraag, wat is er? Uh, ik heb de busdeuren, die uh, uh, heb ik eruit laten halen. Ja, natuurlijk heb je de busdeuren. Belachelijk, want, vorige uh, week met die de busdeuren, wat dan zit ik in een, in een busdeuren, wat slaat. Uh, Top allemaal. Maar, uh, mijn broer had ze weer nodig. Oh, gelukkig. Dus we ja. hebben dit weer een normale uitzending. Een voor, beetje, we uh, proberen hem even, even te doen zoals 5, 5, 5, een normale radioprogramma ja. hoort te zijn. Nou, uh, we zitten, knockie. Er zit een andere... Uh, wat nou, wat in een andere? Er zit wat in... een andere deur. Uh, een andere deur? Ja. Nee, wat wordt er niet die oude deur? In een verband en andere... met uh, verscherpte Wat ah, Nou, verscherpte, wat krijgen we dan voor deur? We hebben een hele andere deur erin. We slaan er nou allemaal op? Wat gebeurt er? Ik een rolluik in. Rolluik? Een rolluik, wat krijgen we? De ja, dan druk ik op deze groene knop, die Ja, maar op en die dan, we dan weer. Er gaat een heel hier. En wie Holt, we daar? Holt, niet verder! Niet is verder! Harry, maar die staat helemaal ja. in de positie nou de voor U, een herbeekostuum? In ja, dit bemaking. is voor de verscherpte bewaking. Ja, dit is toch belachelijk? Harry, wat doe je? Wat... De ja, hier, het? is van de bewaking! Ja, maar hier, het amper te verstaan belachelijk. hè? Harry nak hier en in -E ben, een mb ecostuum voor de deur met een rolluik. bij ben dik voor mijn verscherpte bewaking. Maar overdreven, ga allemaal op allemaal slaven. Op, en... uh, Harry, doe, de, uh, doe het rolluik maar weer dicht. Ja, ben die weer dicht Oh, oh dan krijgen ja, we dat weer. Ik voel hem al een wat ook. Hoe werkt het rolluik? Wat is er nou? Hoe het werkt, het rolluik? Ik, ik weet, weet niet hoe het werkt. Ja, de grote legt uit. En je moet gewoon op de rode knop drukken. Dus de groen is uh, voor open. Oh, en rood is voor dicht. Hier, we Goed Goedzien. Ja, tot ziens. Oh, wel Dat doen oh, we maar weer omhoog, Harry. Weer omhoog. Hou nou de hele tijd. Het luif omhoog. Even uittesten. Even uittesten. Kan die ook nog zijn misschien? Hij kan alleen maar omhoog en ja. beneden. Nou, Want weg, anders oh, zouden uh, de lamellen anders. Ja, het natuurlijk. Dat dan zouden die werken. Dan, dan gaan natuurlijk... die zich opvouwen. Ja, is... zo. ik Ik weet het wel. Ik zeg dat alleen maar bewijzen van dat het overdreven is. Ja, ik bedoel helemaal. Niet. Doe maar weer dicht, uh, Harry. Uh, ja, maar even, even. Vind je het erg als ik binnenkom staan? Nee. Nee. Het regent. Zo, het regent? Nou, even. Nee, ja, je het? wordt nat. Ja, natuurlijk wordt bewaking. Als ik sta, ik heb er, zit een een in, dus je oh ja. kunt er buiten oh, kijken. Kom binnen, oh. Ja, wat kunnen we Doe allemaal we moeten gaan met een veranda. Ja, doe het dicht. dat helemaal dicht. Zeg. Ik voel hem alweer. Oh, oh, wat een aardigheid. Dit wordt helemaal niks, dat okay, het dicht. het nou, weer dicht. gesloten. doen het weer dicht. weer Ja, kunnen nou, we, we, we gaan We gaan We gewoon beginnen. weer We gaan het al We Nog het nog. nog. nog. Harry moet even. Euh, Harry, doe die deur open! Dat mensen aan de deur! Uh, hoor, dat hoor je, je hoort toch kloppen! Oh, oh, hallo, uh, oh, oh, wie is daar? Pep en Toos! Wie zegt u? Pep en Toos! Pep en Toos! Pep en Toos! Pep en Toos! Pep Ik doe even oh, het slecht. rol uit mijn Wat is er nou allemaal al, in? Ja, ik weet niet wat een holland ja, ja, ja, is. Het voor, maar de, maar ja, is de, een, een hoor ja, je. Ik heb dat ik beschermde bewaking heb. Oh, oh, ja, ja, dat zien we ook wel met een holland die gaat. Ja, de uit. Ja, uit sluit zich. Ja, dat horen we duidelijk. Nou, wat ik zeg, maar, oh, we ja, gaan het doen. Ik ben al bezig. Kom weer. Uh, we ja, hebben we heel veel. Vijf... De nokkie, nokkie, dus we zitten nog in nog. Het is er gauw We hebben een moord namelijk. Ik word daar helemaal gek. Wie, wie is daar? Wie staat er voor de deur? Nou, ik wil niks zeggen. Ja, door, ik... Doe dat roluik op m'n hoofd, oh, schiet op. Oh, oh, oh, oh. Wat maakt dat er uit? Oh. Laat nee, ja. binnenkomen we, flauwekullers. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wie staat er voor de deur? Goedemiddag. Wie ben u? Mijn naam is Hans. Ik Hans. Hans. Ik eet Hans. Hef maar. Hef Hans Overkweld. is mijn naam. Ja, U heet Hans. U eet Hans. Dat zijn we heet Hans. Ik Hans. Ik ben Hans. Ja, Hans. Mijn naam is Hans. U naam is Hans. Ja. Ja, Neen, ja. naam is Hans. Hans. Echt nee, nee, Hans. Nee, is mijn naam. Ja, ik, ik, ik heet Hans. Ja, ja, ja. Mijn nee. ja, naam, heet my heet heet nou, naam is, Hans. is Hans. Ik eet Hans. Hij zegt: Hans, is mijn naam. Ik heet Hans. Hans. Ik word daar een beetje schokken. Harry, hoe kan je dat binnen laten? Wat een man die gans de de ik Hans. Nou, ik kon het ook niet helpen. Ik, het nog eten. ik vroeg nog hoe heet En Volgens mij eten die gans. Hans? Nee, gans. Hij zegt zeg nog, ik, ik, ik, ik heet ik, ik eet gans. Nee, nee, nou, oh, nee. Het is klaar, hij heeft het voor mij, want hij heet Nelis. Nelis, ik heet Nelis. We gaan verder met het programma. Nou, kom op, vertel eens, wat gaat er gebeuren? He, he, laten we er eindelijk eens gestart Rol rolluik dicht, rolluik open. Je wordt er gek van... Al... open. Nee, Rupi. dat hoeft niet. Harry, laat die gaan. Ah, weer ik nee, hoor het al niet meer. Het wordt al niet meer de effe onder in kader van wie? is het kader van uh, live oh, fijn, op, uh, op uh, Radio 3. Oh ja, ook dat. Ja, ik, de hele uh, week is het al live radio op de Radio 3. Ja, Dit is de 3FM uh, live uh, week. Had ik een ideetje? Ik hij heeft een ideetje. Hou me ook live. Ome Joop on ja, Waar is nou Ome Joop live? Ja. Nou, die is... geeft uh, een serie concerten, ome, ome Joop on-tour. Ome Joop on-tour? Die, on oh, die gaat het hele land door Dat samen met, de... met uh, Henk Dulles en de joekeloer. Oh, wat gezellig met Henk ja. Dulles en de joekeloer. Dus ik uh, wil nou overschakelen naar Ahoy in Rotterdam... ...voor Ome Joop on-tour. Dit yeah, a... is de drie van mijn huis De 3FM Live Week nee, nee. ook op internet op internet 3FM Live Dit is de 3FM Live Telefoon, pak die telefoon Harry, op. De te Harry, de telefoon. Harry, pak die telefoon. Oh, moet ik het doen? Hallo, met de bewaking. Ah, met uh, Henk Dulles. Oh, meneer Dulles. Ja, hoe was hij? Hoe ik, heb je uh, Ik heb het niet gehoord. Heeft u het niet gehoord? Nee, ik, ik geef u even al, meneer. Voor elkaar. Ja, heel graag. Voor ja, wat is er nou, Harry? Meneer Dulles aan de telefoon. Meneer Dulles, dat heb ik helemaal ah, geen zin in, meneer ja, Dulles. Ja. van de gedoe toch allemaal, meneer Dulles. Nou, hallo, oh. met haar, hallo. Ja, met, ja, met Henk. Met Henk met, Dulles, ja. ja. ik hoor het, ja. Hoe, hoe kwam het over? Hoe kwam het over? De, het lijf optreden van ome Joop. Onsmakelijk. Onsmakelijk, onsmakelijk en nog een keer onsmakelijk. Ik was ontzettend enthousiast, hè. Ja, maar de dat, is toch, dat is toch niet leuk dat oh, zo'n Omejoop Joop... ...die daar voluit ja, staat ja, te grassen ja. op de bude. Dat is toch zeer ja, onsmakelijk. We hebben graag nog een nummer gezongen, maar dat gaat niet door. Oh, wa af. waarom niet? Was, was, was het gas op? Nee, het publiek is flauw gevallen. Uh. Uh. Oh. Jongen, jongen, wat een geluid is dat nou, er nog iedere keer. die vrouwen wil er die prijs vragen. Nou, kom nou, ja, op met die prijsvraag. Ja, dat is heel leuk. Oh, oh, hij top, is best leuk. heel leuk dan zijn. Ja, ja de is de leuk. Vraag voor voor je voel gevoelige leuke. Eh, dan gaan we nou weer met die gedoe met die de dikke ledekoor. Nou, le, hou weer, hou weer hoofd met samen. Dikke Leo zal het mij zeggen. Hè? Huis, huis, Natuurlijk, ja, hé, ik ben thuis. weer helemaal naar beneden gekomen. Ja, dat ging goed trouwens vandaag. Ja, maar ik heb nou, geoefend eh, van de week thuis. He? Ja, heb thuis ja, ik heb thuis geoefend. Ik heb oh, geoefend trappen lopen. Nou, dat ging heel goed, want ik woon in een flat van 12 hoog. Zo. Dus je heb wel nagaan, dan kan je lekker oefenen ja, natuurlijk. dan kan je lekker oefenen. Nou, dus zullen we even... Van beneden naar boven. Ja, maar zullen we even... En van boven naar beneden. Ja, en van beneden. En van beneden naar boven. en van boven weer naar beneden. Ja, en van boven en van weer, weer naar beneden. Ik ben... Ik ben niet één keer gevallen, dus oh, Nou, no, wat geweldig! Dan hoor, heb je al die trappen op en afgelopen. Nee, ik ben met de lift gegaan, hoor. Oh, oh, ja, oh! Ja, dat is niet gek, de al de die trappen op en af... Zullen we nou eens Hallo, even door De, even de toch vraag van vorige week, ja... Dat is alleen een probleem, want... Nou, de emmer... Ja, die is nog niet terug uit de uitdeukerij. Ja, hij is he toch vorige de de week is zo gevallen. Dan ja. kreeg ik hem ook niet meer wat? van mijn kop af. Ja, nou, dus nou, daar dus hebben ze hem bij de brandweer hebben ze me eruit geknipt. Uh, en nu is hij dus naar de duikdeukerij toe. Ja, maar dus hij, ja, een het een was natuurlijk, hij was bijna tot los, los, oh, die emmer. Ja, bijna tot los. Nou, dat doen we zonder. Nou ja, dat is een probleem. Hoe krijgen we nu nagalm? Dat doen we nou misschien in de kelder hier. In de kelder! In de kelder! Als we hier de kelder de kelder. Harry, Harry, Harry trekt dat luikjes, dat kelder maar. Kelderlijn open, ja dan gaat het allemaal lekker. gaat de kelder in de hoognaak voor te. Daar ja, ja, ja, ga ik voorzichtig je ja, ja, Doe voorzichtig, ja. anders laat ja, ik weer voor Kijk, ik ik heen, vast, heen. Heen. Ja, daar. voor de het ik vast natuurlijk. Ja, daar ben ik da, da. oh, Gaat het oh, nog ja, gebeuren? Oh, hey. Kijk uit, Wat hoor. gebeurt er nou Wat gebeurt er nou weer? Wat gebeurt er nou ja, maar deze we ja, ja, ja. uh, uh, is Wat doet ze tegen is hartstikke dom. Doe het licht dan ook te groot. Waarom gaat het licht dan ook niet? Ja, hand, ik, ik snap mis. Ja, natuurlijk. Doe het licht hier ook te groot. Wacht even. Dit ja. Ja. touwtje ja. ja. Oh ja. Oh ja. zie je nou wat? Uh, nee, nog steeds niet. niet, niet. Blijf blijf donker! Ja. Waarom ziet uh, iemand niks? Ik denk dat stuk is uh, lamp. Dat komt zo technisch. Nou wacht even, ik, uh, ik pak wel een lucifertje even. Mensen. Wacht even. Oh, ja. We ja. moeten we aan de tijd, we moeten door. Hè, ja. Ja. Dat we hebben even. nog meer zeg maar Als je zo ver bent. Ja. Ja. Zeg maar ja, als je zo ver bent, te groot hebt, ja, dan ja. komt hij. Nou. Ah, dan kunnen we zien wat we zijn. Nou, dat gelukkig. Nou, lees die de vraag oh, voor Leo. is van vorige ik... week. Ja, nou. Was? Nou, wat ja. was die? We zijn benieuwd. De pot verwijt de Oh, oh! oh, oh. Wat nou weer? Ja, wat met nou, nou weer! Ja. Nou weer? Ah, ik verbod mijn poten op nu Nee, dat is een gezeur allemaal. Ja, dan schiet al pakken, nieuw Lucifer, juist de doos hier klaar. Heb je hem? Ik heb net een doosje laten vallen. Heee, een doosje, wat de Groot lees jij dan gewoon die vraag voor. Laat ja, maar, ja, maar, maar zitten, Leo. Dat hoeft niet. Ik heb geen galm. Nee, nou, dan doen we het zonder galm. Denk je nou dat er thuis iemand zegt, nou, weet je wat er gebeurt? Heb je gehoord vanmiddag? Nee, vertel wat is er gebeurd? Ze hadden de vraag, ja, en toen, toen hadden ze geen galm. Echt waar? Nee. Hebben ze de nou, vraag zonder galm? Ja, ze hebben de vraag zonder galm. Nou en, wat maakt dat nou uit? Knal die vraag eruit. Schiet op. Nou, weer, de uh, pot vanuit de ketel. Puntje, puntje, puntje. De vraag, en dat was Allo, nog maar de, de vraag, dus zou ik denken het is klaar? Nee, dat is de vraag van vorige week. Hallo, kun je van Nou, dan komen de knallers hoor, dan komen de leuke antwoorden hoor. Leo, kan het een beetje rustig in die kelder? We zijn hier boven met een prijsvraag bezig, ja? Ja, dat komt zo. Ja, nou, even stil, dan gaan we gewoon met die prijsvraag. Laurens Post dat hengelo. Ja, nou, dan komen de knallers hoor, achter nou, elkaar. De dat de ketel naar de pot is geweest. dat het toch nog zo leuk geworden is. Hardibs, Rimpel hardibs. Rimpel hardibs. Rimpel hardibs. Ja. Uh, de pot verwijt de ketel nou, dat hij een fluit hebt. Dat hij een fluit hebt, ja! ja. ja, ja. ja. We zijn is wel weer van uh, ijzer en Golf ja, ja, gevoerd ja, ja, ja. vandaag? Hè? <grijgert> het ja, dat is uit Velden. Wie? De Ralf Denen. Oh, heeft hij ook mee gedaan? Ja, uit Velden, Uit Velden, ja. Uit Velden, ja. ja, Veld. ja. Mag ja. groot uit Velden of uit Schiedam. Schiet toch eens op. de pot vooruit de ketel. Nou. Dat die te kleine oortjes heb. Dat die te kleine oortjes hebt. Oh, ja, dat is niet te Dat is niet Dat is niet oh, ja. ja, Dat is, dat is ja, van Egmond. Lucy vers. van Egmond. Nou, Lucy van der Of Alfa. Dat Lees hij... nou even stil, Leo! Oh, oh, oh. Niet er nou zoveel moeite, nee, We zijn even bezig hierover! De bot verwaait de Kretel... Nou. dat hij heet uh, Euro is. Oh, dat hij, ja, dat, is, dat die, hij het eigenlijk Nee, heet op. Uh, ah, heet al. Al. We hebben hem al het is allemaal en, uh, schriftelijk iedereen uh, nog een mailtje Deze Harme Bootsma de uit de Helmond, aardine. Oh, harme, nou nou, ook erg leuk, de pot verwijt de ketel, no. dat hij no. naar een ander fluit. Oh, ja, dat hij ja, naar een ander fluit, ja. ja. ja, dat is ja. Wel, ja. wel leuk gevisser. ja. Dan heb ik hier de winnaar. Oh, oh, daar hebben we gewoon de winnaar. Lux! Nou, kom op dan met die winnaar, hier komt de winnaar en er komt niks. Oh, Leo die... Je kan het toch zeggen? Wat is er nou voor kleine moeite? Nou, hoe geef hem aan Leo dan? Leo, je komt de prijs. Gaat dan! over? Oh, dat oh, is de Labinar. Oh, maar ik heb hier niks zien. Ja, dat is hier donker. Gooi er een zakje naar een nou eens wat. Harry, gooi je er even een zak op Ja, oh. Harry, maar dan, Harry, je kan het toch zelf niet doen? Ja, gooi in die kelder. Nee. Dat zit dikke Leo. Oh ja? Oh ja. In die kelder? Goed, ja. Hey hallo meneer Leo. Hello. Ben u daar? Ja, dat ben ik. Hier komt een zak Mooi. Koptie. Oh ja, yeah. ho. Oh. Nou, wat, is er nou? is wat is er nou? Wat is er nou, Leo? Wat is er nee? nou? Wat is er nou, Leo? Wat oh, nee. oh, ja. oh. is zo, voor ja, nee, nee. ja, nee. nou? heb je die nou? Ja, eh, wat nou? Ja, wat Waar legt nou? dan? Waar er nou? Wat is nou? Wat is er is er om je is even. nou? is een nou? is nou? Wat is er nou? gelukkig. nou? Wat Mooi, nou lees voor, ja, wie is hoor. de winnaar? Wat Ik genoemd. heb hem hier. Ja, we hebben hem hier. Allemaal. De winnaar! Ja, de winnaar! Ja. Nou, wie is de winnaar? Uh, de winnaar nou. is gewonnen door... door. Door wie? Even kijken. Ja. Door wie, even kijken. Alle Brunnenkreef. Ja. Brunnen oh, wat een Ja, stuk. Ja. 51 huh? in. In uh... Nou, ja. maar. Wat nou weer? Wat, nou? Wat is er nou? Wat is er bij jou aan. Nee, Die afwacht haar zoek. daar zo ja, ik denk ja. de kijk, De kijk, Dat is kijk, ook kijk, het lampje liggen. Ja, ja. Nee, we hebben geen nieuwe man Kom op, waar woont toch mensen? Uh, uh, 7381 ja, uh, uh, BR en Klaar. Oké, okay, we uh, zijn eruit, uh, Leo! En, en, en de oh, grap was: de potverwijder ketel ja. dat die pot is. Dat die pot is! Hij is. Ja. is heel <laughs> erg. En ja, hier, ja, ja, hier hebben we de nieuwe opgave. De nieuwe opgave, nou alsof we nood Zal ik die doen of moet ik dat wel Leo worden? Nee, voel het alsjeblieft zelf nou. Nou, Harry. Kom hier, Kijk Denk maar wat je doet! Ik loop tegen het luik aan! Het lijf, dus Leo zit in die dat kende kelder! Ik, oh, nee, ik doe open man. Dat, maar! Je, ja, maak open dat luik! Ik maak, maak het niet open! Ik krijg het niet open, het zit ja, vast! Ik zit A, Maak het dan los, schiet dan op! Ja, toe, dan maar maak ik de, dan maak dit een luik! Ik zal even een hamer halen! Een vraag van een vogel voor volgende week... Is... Als er één schaap over de dam is... Puntje, puntje, puntje. Als er één schaap over de dam is. Puntje, puntje, puntje. En leuke oplossingen? E-mailen naar dik voor elkaar. Apenstaartje, pros.nl. Ja, nou, Het is weer zo ver. Ik moet even Leo uit de kelder halen. En dan kunt u tussen luisteren naar de 30 seconden van de ene rechte meneer de groot. Hallo, Rolle. Rolle. Rolle. Rolle. Rolle. Rolle. Rolle. Ja, dat komt er gewoon toe, hè. Ik Dick, word daar zo blij mee. Kan het nou een beetje rustig hier allemaal? Ja, wat is het nou? Weet jij hoe je een olifant in de koelkast krijgt? <laughs> de grote, we hebben nou toch geen tijd voor dikke Leonie? We zijn wel eenvoudig, bro. We zijn wel eenvoudig, bro. We zijn wel eenvoudig. Hoe krijg je een olifant in de koelkast? Deurtje open, nou, olifant erin, deurtje weer niet. Nou, mensen, we gaan afsluiten. We hebben natuurlijk nog. Het was het nou goud. Wat nou? Wat is er nou? Dan weet je misschien hoe je een giraf in de koelkast krijgt. Ja, nou, er is een olifant en dan komt er weer een giraf. Nou, hoe krijgen die siraaf? De deurtje open, olifant eruit, giraf erin, deurtje weer dicht. We gaan afsluiten, mensen. Wist je dat alle dieren in het grote bos? Alle dieren in het grote bos hebben elk jaar een vergadering met z'n allen. Mensen, even rustig, ja. dieren in het bos hebben, er hebben we vergadering. vergaderd. hebben het over? Alle dieren in het bos zijn dan aanwezig. Uh, oh, dat... Alle dieren zijn aanwezig. <mauw> maar er ontbreekt er eentje, weet jij dat? Je je de dat? De, nee, natuurlijk weet ik dat niet. Dan kan me toch <racht> <het> ook niet schelen. <mauw> nou Op papier ze dat, niet aanwezig van die dieren. Dat is die giraffe, die zit nog in die koelkast. Mensen, we gaan afsluiten. We zitten echt een En het gaat helemaal hadden wat het tropen gaat. En je komt dan aan een groot meer. Waar uh, haaien en uh, kaai mannen en allemaal gevaarlijke beesten in het meer zwemmen. Hè? En uh, aan de overkant is een vrieted, want daar wil je naartoe. Weet je hoe je daar dan komt? Nou, hoe kom je bij de vrieted? Gewoon zwemmen, want al die gevaarlijke dieren zitten op die vergadering. Dicht <middels> We zijn erdoor, einde van het zomer. Wat een chaos, hè? ik uh, nog even het uh, e-mailadres Ja, doe nog even dat e-mailadres. Dus, uh, nee, als er één dan staat dan over de, de dam is, en puntje, de puntje, de puntje. leuk gezantwoord voor een de afwoord, de de de rugzak de als u maar dik voor elkaar, dikvormekaan. Averstaartje.stros.nl Ik is zo moeilijk, hè? Ja, ik ben klaar. Met het e-mailadres. Nou, klaar. Start afgelopen. Maar wat moet ik verder zeggen dan. Nou, dag luisteren. Ja, dag luisteren. Denk je dat er nog iemand luistert in dit programma? Denk je dat iemand heeft gezegd. Jongens, laten we luisteren. Goed aflopen? Geen mens.